Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zijn meerdere belangrijke politici van Forum voor Democratie opgestapt. Eerder deze week vertrokken al Eerste en Tweede Kamerleden... nadat er nazistische appjes waren uitgelekt bij de jeugdtak van Forum... Vanavond stapt er opnieuw iemand op uit de Eerste Kamer. Annabel Nanninga. Maar daar blijft het niet bij, zegt verslaggever Ron Frezen. Ook de uh, nummers 3, 4 en 5 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Joost Eertmans, Eerdmans, Nicky Pauverwij en Eva Vleiningerbroek Zeggen dat zij zich terugtrekken als kandidaat voor de Tweede Kamer. En dus niet meer uh, lid willen zijn van Forum. Ze zijn boos op Thierry Baudet. Omdat ze vinden dat hij de mensen met nazi-ideeën binnen de partij niet hard genoeg aanpakt. Hij zei dat hij een stap terug zou. ...maar bedacht zich gisteren. Sindsdien heeft iedereen ruzie met iedereen bij Forum. In Winterswijk in Gelderland wordt geprotesteerd door boeren, bouwvakkers en wegenbouwers. Die zijn het niet eens met stikstofregels van het kabinet... ...en hebben daarom de markt bezet met trekkers en andere werkvoertuigen. De demonstranten zeggen dat zij nu opdraaien... ...voor de stikstofuitstoot van bedrijven in Duitsland. En wintersportgebieden in Zwitserland kunnen gewoon open blijven als ze zich maar aan de coronaregels houden. Dat zegt de minister van Gezondheidszaken daar. Duitsland wil dat de skiliften in heel Europa stil blijven staan en gaat proberen om dat af te stemmen met andere landen. Oostenrijk heeft al gezegd daar geen zin in te hebben. En een vakantietripje naar Fucking in Oostenrijk zit er niet meer in. Het dorpje heet vanaf volgend jaar Fugging. Met dubbel G dus. De afgelopen jaren werden de plaatsnaamborden regelmatig gestolen... en poseerden een hoop mensen, soms ook naakt, voor dat bord. Voor een aflevering van het autoprogramma Top Gear... bezochten de presentatoren het wereldberoemde dorpje ook. Als je van fucking komt, maakt dat je een vroeger? Dat is dat. Ik ben een fucking. Ik ben. Nee, ik ben echt. Ik ben een dertig vroeger, maar ik werk op de fucking farm. is keer dat je ja, dat is dus binnenkort allemaal verleden tijd. De afgelopen jaren wilden bewoners al dat de naam van het dorpje aangepast zou worden... omdat ze de stelende toeristen zat waren. En het weer nog. Op veel plekken bewolkt en regenachtig. In het noorden en zuiden blijft het wel helder en kan het afkoelen tot net iets boven nul. Morgen wolken en miser. In Limburg is er wel meer zon. en Het wordt een graad of acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Zandvoortslaan. Uh, de, uh, morgen verschijnt er een, uh, ja, een gebundelde boek van, uh, nou ja, gebundelde verhalen van Tino Stuy. Die woont op de Zandvoorslaan en uh, vijf deuren verder woont een andere creatieve link. Namelijk een uh, muzikant en die heet Jurjaan Keurpershoek. En uh, zij brengen morgen hun EP uit en dat is dan... Uh, hun debuut EP, namelijk White Walls en Undefined. Die hoorde je dus nu uh, net uh, bij deze Alternative FM in het begin van het derde uur. Want ja, we zijn alweer een twee uur onderweg. Omdat we vier telefoongesprekken hebben in tussen 8 en 10. Ja, dan, uh, dan wordt het een beetje lastig om alles wat je wilt draaien nog te laten horen. Maar goed, dat gaat wel gebeuren. Uh, vorige week kwam deze op de valreep nog binnen als nieuwe single... En nu eh, draaien we weer Von V en Sokol. Ordinarily, this time, we could feel. It. Hey, are you fine? If I pivot, made a beeline for the seven, and I forget you momentarily. nieuw is deze single van uh, Dayweaver. Jongens, uh, die blijven strooien met, uh, met singles. Het is uh, volgens mij single nummer 4 die ze hebben uitgebracht. Ordinarily. Uh, en in dit uur uh, zitten nog meer nieuwe singles in. Kafka komt straks uh, voorbij met uh, een nieuwe single die morgen uit uh, wordt gebracht. En Kuku heeft hetzelfde verhaal. Dus Reden te meer om toch, uh, nog eventjes te blijven luisteren van hoe dat allemaal straks gaat klinken. Uh, zo dadelijk gaan we ook uh, praten met Fridolein. Want zij uh, gaat uh, morgen ook nieuw materiaal uitbrengen. Uh, waar uh, If Your Hardware City op uh, staat. Chapter 2. De opvolger van Chapter 1. Zo moet je het eigenlijk zien. Uh, ja, logisch eigenlijk. Na nou, hoofdstuk 1 komt hoofdstuk 2. Uh, en daar gaan we het uh, straks over hebben. Dus. Maar nu een uh, nummer wat uh, collega Sans en ik uh, eigenlijk min of meer al tot ten treuren hier uh, draaien bij deze geweldige omroep.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 Eline, daar was hij nog een keer. Met alleen, ja, die, die draai ik helemaal suf. En niet alleen ik. Ik weet dat er nog iemand rondloopt binnen dit pad. Die dit nummer ook vaak in het programma heeft zitten. En als hij het niet officieel is in het programma... dan begint hij gewoon vijf minuten eerder. Dat heb ik hem ook laten vertellen. Goed, het is tijd om even weer bij te gaan praten met Lijn. Want... Er komt een opvolger van Chapter 1 en die heet Chapter 2. Uh, goedenavond, uh, Fridelijn. Goedenavond. Ja, ja uh, <laughs> ik zei dat vanmorgen ook al in de aankondiging. Ja, wat is een uh, logische opvolger? Ja, Chapter 2. Ja, uh, dat, dat ja. is, ja. Is het, is het, uh, kom, kom, komt er meer? Is het een trilogie wat je, wat je, aan, uh, wat je wilt gaan doen? Um, ja, er komt sowieso nog wel meer. Ik, of het bij een trilogie blijft, weet ik niet. Misschien worden het er ook al vier of vijf of zes, maar dat, dat moeten we nog even zien. Maar, uh, Zoiets als uh, Rocky 1, Rocky 2 en... Uh... Ja, precies. Het <laughs> <laughs> is dat er niemand meer op zit te wachten. <laughs> <laughs> nee, is een, is een beetje flauwekul natuurlijk. Maar uh, je, bent, uh, je bent toch ook, uh, denk ik, uh, creatief uh, met deze periode? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ja, het is wel een beetje een, uh, een change of plans van wat het oorspronkelijk was. Ik wilde in eerste instantie uh, eigenlijk eerst hoofdstuk 1 uitbrengen en dan een album. Mm -hmm. um, maar ik dacht, weet je, we kunnen nu toch verder niet live spelen en het voelt toch een beetje gek. En um, um, eigenlijk... Uh, komt het er een beetje uit voor dat. De, ik ben al heel lang bezig met nieuwe muziek maken. En die liedjes die uh, boven kwamen drijven. die kwamen eigenlijk. Uh, ja, die ontstonden een beetje in, in sets van drie tracks. Mm -hmm. En. Um, dus voor mij was het eigenlijk al vrij in het begin duidelijk dat het. Dat, ja, het voelde als meerdere hoofdstukken. Mm -hmm. En toen dacht ik, het is eigenlijk best wel logisch om het ook op die manier te gaan uitbrengen. Mm -hmm. um, want ja, die, de muziek die leidt een beetje de weg wat dat betreft. Mm -hmm. um, want uh, ja, het zijn steeds setjes van dream Tracks die, die heel goed bij elkaar vind passen. En die ook in dezelfde periode zijn geschreven mm -hmm. En een beetje dezelfde signatuur hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, ja, dus ik dacht... Dit uh, hele jaar is toch al een beetje improviseren. En uh, ik gooi de planning om en ik uh, breng het uit in verschillende yeah. hoofdstukken. Ja, uh, het uh. moet dus eigenlijk, de muziek moet je, uh, moet je horen en lezen als een boek, zoiets. Ja, nou ja, je moet helemaal niks. <laughs> <laughs> maar, uh, nee, zo, zo, uh, ja, zo is het bij mij in ieder geval ontstaan. En het leek me logisch om het ook op die manier uit te brengen. Inderdaad, Dus het is inderdaad het vervolg op hetzelfde verhaal. Hmm. Het verhaal even voor de mensen die dat niet weten. Is het, gaat het ook ergens over? Wil je. Uh, ja. ja. Nee, het gaat helemaal nergens over. <laughs> nou waar het nergens over gaat, dat doen we op dinsdagmorgen hier tussen 10 en 12. Maar uh, dat is het enige programma wat je kan missen. Maar daar hebben we het nu niet over. Maar goed, even, even, gewoon even serieus. Maar ja. Ja. Um, ja, nee, natuurlijk gaat het ergens over. Het zijn, it zijn uh, nummers die allemaal zijn geschreven in een bepaalde periode voor mij. Uh, ja, waarin ik in een bepaalde periode zat en, en deelde met bepaalde zaken. Mm -hmm. En um... dan biografisch een beetje. Ja, ja, ja. Ik vind het. Ja, dat... nee? Of... Ja, nee, wel. Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om liedjes te schrijven... over dingen waar ik zelf niks mee te maken heb. Dus ja, het gaat mm. eigenlijk altijd over mijn eigen leven. <laughs> ja, <laughs> nou ja, dat kan, weet je. Het is toch best ook... Uh, het kan misschien ook lastig zijn. He? Ik bedoel, uh, een, een, een schrijver kan... als hij een verhaal vertelt... kan hij een fictief persoon, personage bedenken. fictief. Mm. Ja, zo, zo moet ik het. Uh, ja. En dat hij het uh, probeert universeel te maken... dat iemand die dat verhaal leest... Uh, zich uh, uh, daarin kan identificeren, bij wijze van spreken. Dat, dat zou bij jouw muziek precies hetzelfde kunnen zijn, toch? Klopt, ja. Nou, in die zin, kijk, het is autobiografisch... maar ik denk altijd... Uh, ja, alle dingen waar... Uh, weet je, we, we zijn helemaal niet zo uniek als we denken... dus alle dingen waar ik doorheen ga... er zullen vast een hele hoop mensen zijn... die zich daar op een manier ook wel weer in herkennen, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, ja, het is altijd een beetje de, de kunst om het... Uh, over jezelf, weet je wel, over je eigen ervaringen te laten gaan. Maar op een manier dat andere mensen zich daar natuurlijk ook in kunnen herkennen. Hm. En um, uh, ja, dat is. Uh, de, ja, daar, daar komt het een beetje uit voort. Ja. Nou, zag ik uh, op de sociale media een tijdje terug, ik dacht in september. En dat was toch ook een redelijke maand uh, geweest. Uh, wat weer betreft. Uh, toen zag ik uh, iets voorbij komen op de sociale media. Uh, van jou, een foto. En waarbij je dan gewoon ergens. Ja, op een plekje zat in Amsterdam en uh, dat je daar gewoon bezig was aan het schrijven. Uh, is, uh, is het ook zoiets? Een sfeer uh, creëren. Uh, zoiets? Um, ja, ik, denk, ik weet niet precies wat je bedoelt. Nou ik ja, je was bezig met het schrijven van, van liedjes of wat dan ook. Of je was ja. met iets ja. bezig. Dat, dat, ja. Ik heb die foto nog zelfs met een duim heb. Ik heb nog uh, weet ik van wat. Nou, ja. Het is fantastisch. Ja. ja, nee, ja, goed. Ja, dat is, je, je bedoelt misschien te vragen van... is dat hoe, dat, hoe het gaat? Ja, zoiets. Ja. ja, ja. Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja, het is ja. Ik, ik ben... Uh, uh, er is niet echt... Ik, ik schrijf niet altijd volgens één formule... waarop die altijd op dezelfde manier gaat... maar het is inderdaad wel... Ik heb altijd wel een soort van afzondering nodig. En uh, uh, eventjes mijn eigen space om uh, ja, dingen op papier te kunnen zetten. Ja. En, uh, maar kun je dan, dan toch even goed dan nog eventjes, ondanks dat je dan misschien in die bubbel zit. Hè, dat je dan uh, midden in die stad. Hier, dat je dan toch ook even aandacht hebt voor de reuring in de stad. En dat je dan dat je dat tot je neemt en dat je daar ook weer. ...over verder kunt schrijven, bij wijze van spreken. Ja, het is altijd... Uh, uh, ...hoe zeg je dat? Je, je stapt erin en eruit... Met, hmm. ...wat vind ik hoor, wat, wat betreft... ...de drukte in de stad. Al moet ik zeggen... ...de drukte in de stad valt natuurlijk de laatste maanden... ...heel erg mee. Hmm. Maar... Um, uh, ...ja, het is natuurlijk altijd een balans... ...van enerzijds... ...een uh, soort van je door ...weet je, voeden van die energie... Hmm. ...en anderzijds je er ook weer van afzonderen... ...en, en uh, weet je, je eigen, eigen bubbel... ...maken inderdaad. Ja. Uh, ja, het, het, het, het, het, ik weet het niet, maar het, uh, het, het, het klinkt eigenlijk zo van uh, een haast een fantasierijke wereld te creëren, maar ook weer niet. Zoiets. Uh, of ben ik dan te warrig en uh, een beetje te, te zweverig, uh, in uh, dit? Uh, nee, ja, kijk, weet je, um, ik heb die muziek gemaakt en ik vind het heel leuk als jij dat zo ervaart. Ja, zo ervaar ik het ook namelijk. Zo ervaren, ja. ja, ja. ja. Ja, ja ik, en uh, het is natuurlijk helemaal niet zo dat iedereen het moet ervaren... op precies dezelfde manier als ik. Dus ik vind het heel uh, leuk om te horen hoe, uh, ja, hoe jij dat ervaart. Ja, zo. Als ik uh, bijvoorbeeld even naar jouw muziek uh, luister... En dan kan ik af en toe ook wel het beeld ergens uh, daarbij bedenken. Hè? Want muziek betekent ook dat je zelf het beeld uh, moet kunnen creëren. Het is net alsof je een boek leest, bij wijze van spreken. Mm -hmm. zo, zo zie ik het altijd. En, ja. ja. En dat is eigenlijk ook, en dat is weer een heel mooi bruggetje richting die single. die ook op die chapter 2 komt uh, te staan. If your heart were a city. Mm -hmm. um, het hart uh, als een stad. Mm -hmm. um, ja, ja. Wat, wat, wat, wat, wat is daar uh, de verklaring? Of hoe, hoe moet ik dat, moet ik dat uh, zien? Um, nou, dat nummer dat gaat eigenlijk over uh, dat je graag de, de wegen van iemands hart zou willen. Doorgronden en dat je iemand echt graag wil leren kennen en begrijpen wat iemand motiveert en beweegt. En ik heb uh, de stad daarvoor als metafoor gebruikt. Dat je net als dat je een, uh, weet je, als je naar een vreemde stad gaat, dan zie je eerst de, de toeristische highlights. Maar daarna, uh, als je verder kijkt dan dat, dan leer je pas echt een stad echt kennen. Dus als je op zoek gaat naar de naar de leuke buurtjes en de kleine steegjes en de straatjes achteraf. En uh, dat is eigenlijk waar dat nummer over gaat. Dat je, net als dat je een nieuwe stad uh, helemaal van binnen en van buiten wil leren kennen... dat je op die manier ook eigenlijk iemands hart zou willen leren kennen. En, um, een hele mooie metafoor wat je, wat je hier be beschrijft eigenlijk. Ja, dat is... Dat, uh, dat vind ik, maar goed. Uh, hè? Nou, dat is fijn, dankjewel. Ja, daar is het nummer op gebaseerd. En um, uh, het is eigenlijk heel leuk, want toen we dat nummer... Uh, ...gingen produceren. Dat doe ik samen met Lou Roonderm. Ja. Um, toen hadden we eigenlijk het idee van... ...het zou het zo mooi zijn als we bijna een soort... Um, ...ja... Dat, de, dat we de productie zien als een soort, echt een soort reis door een stad heen. Dus uh, de productie begint met allerlei stadsgeluiden. En als je verder luistert, dan hoor je het bijna uh, van ochtend naar avond worden, zeg maar. Dus Aha, het, ja. begint, het begint met, uh, ja, weet je, winkelstraatachtige geluiden. En later hoor je steeds meer uh, sirenes. En je, je, op een gegeven moment loop je langs een soort nachtclub en hoor je muziek ergens vandaan komen. Uh, en het eindigt eigenlijk een beetje in een ...in een nachtclub waar je de beats door de muren heen hoort dreunen. En ja, dus we hebben dat beeld van die stad eigenlijk helemaal doorgevoerd... ...in alle aspecten van het nummer. Schilderen met geluiden eigenlijk, zoiets. Met muzikale dingen, dat is het eigenlijk. Ja, ja. Ja, absoluut. Om maar even een metafoor te proberen te gebruiken in dat, ja, dat op zich. Precies. Ja, Goed, ik, ik, ik zullen we maar even laten horen? Want uh, morgen is het zover, want dan komt chapter 2 uit. Morgen komt, nou ja, eigenlijk vanavond, om twaalf uur komt 2 ja, ja, uit. Ja, ja. En uh, ja, dan komt chapter 2 uit. Het zijn drie uh, nieuwe nimmers. En uh, ik denk dat ze, ik, voor de mensen die chapter 1 hebben gehoord, het zal ietsje, uh, ja, het klinkt wat donkerder en wat elektronischer. Maar ik ben heel, uh, ja, ik ben heel trots op hoe het... Uh, hoe het is geworden uiteindelijk. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat mensen daarvan vinden. Nou ja, ik, ik ben ook nieuwsgierig. Dus uh, uh, laten we maar gaan draaien. If Your Heart Were A City. Friedeline. Dankjewel. Fijne avond. Ja, oké. Okay. If Your Heart Were a City Stretched out fly. That's where I'm Chemistry. it's a You. Every heartbroken princess is a shooting star Want Kafka, morgen is hij uh, gewoon overal uh, te krijgen... op de verschillende platformen Out to the City. En het sluit heel mooi aan op uh, dat nummer wat je ervoor hebt uh, gehoord. If Your Heart were a City. Nog eigenlijk anderhalve minuut... en dan moet ik uh, Ralph Heesem van Lemon erbij gaan halen. Maar ik uh, ga toch even iets stiekem ertussendoor doen. En dat is de nieuwe single van KooKoo En het nummer dat heet Audio Slay. Iets uh, van een beetje Rage Against Your Machine-achtig iets. Gewoon je afzetten tegen een bepaalde maatschappij. Of lekker uh, tegen iets aan uh, willen schoppen. op. Of in ieder geval uh, niet dat je ergens in een, een of ander hokje geperst wil worden. Audio Slave heet, uh, heet het nummer. En uh, de uitvoerende artiesten of muzikanten. <laughs> ja, muzikanten, dus Koeko. Uh, ze komen uit Den Haag. En dat is uh, weer een andere stad uh, waar uh, mijn volgende telefonische gast vandaan komt. Namelijk uh, uit Amsterdam. Uh, want die, die komt uit Amsterdam. Tenminste, de band komt uit Amsterdam. Ik weet niet of Ralf Heesen zelf ook uit Amsterdam komt. Dus dat ga ik nu aan hem vragen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ik woon midden in Amsterdam, maar ik praat zeker niet Amsterdamse qua accent, maar ik woon al uh, 25 jaar midden in Amsterdam. Ja. Uh, want, nou ja, je bent dus al uh, lange tijd in de muziek bezig, als ik het uh, zo hoor. Ja, ja, ja, ja, zeker. Uh, met mijn bandje Lemon, uh, want daar, uh, daar hebben we een nieuwe single mee uitgebracht. Hm. Uh, we hebben vijf albums uitgebracht en, uh, en dit is uh, ja, het vijf albums, één EP en een paar singles en hm. dit uh, is onze verste. Ja. One, one Way Street. Ja, uh, dat is uh, al meteen een uh, binnenkomen in, in, in, in wat, uh, wat betreft de, de, de single. Uh, one Way Street, uh, eenrichtingsverkeer, als ik het zo uh, lees. Ja, yeah, yeah. nou het gaat eigenlijk over, uh, het gaat over, uh, over de polarisatie en over de wereld. Dat we eigenlijk. Uh, you live, the is: You live inside your bubble and you don't hear what I say. You talk, talk, talk and then you turn your head away. Maar het gaat dan even verder en dan zegt. Ik leef net voort in die bubbel en ik kom er niet uit, weet je, daar gaat het over. En dan wij leven eigenlijk allemaal in een in, en in We komen elkaar eigenlijk niet tegen, we komen elkaar niet tegen, want we rijden allemaal achter elkaar aan diezelfde kant op. Ik, ik vind het, ik vind het uh, gewoon al uh, zo briljant, uh, het beschrijft eigenlijk ook precies meteen uh, waar, uh, waar we, nou ja, goed, niet alleen ik, maar ook in mijn directe omgeving, van het polariseren, dat leidt tot helemaal niks. Dus het is eigenlijk gewoon een statement wat, uh, wat je wil afgeven met, uh, met dit uh, nummer. Ja, zeker. Zeker een statement. Alleen het, het lullige is ook inderdaad dat ik, ik begon eraan te schrijven en toen dacht ik van ja, weet je, wat je om je heen ziet. En dan denk je, ja, maar uiteindelijk zelf hetzelfde, weet je wel. Dus het is een nummer twee kanten. Enerzijds is het een soort statement van jongens, we moeten we anders doen. Maar anderzijds is het ook een, een, een boodschap aan mezelf in de zin van. Uh, Hey vriend, je bent niet beter dan de rest, want je leeft ook maar in je eigen bubbel. Ja ja. Nou, ja. ja, ja. Ik zelf een spiegel voorhouden. Nou, ik herken dat uh, zeker. Want, uh, ja, ja, ja, maar dat heeft ook weer te maken met zo'n uh, vierkantje, wat ik wel eens uh, bij uh, met je allergieën en valkuilen en noem maar op. Dat, dat, dat, dat, ja, van, die, ja. van die sessies heb ik ook uh, meegemaakt. He, dat je voor sommige mensen best wel allergisch kunt zijn... met wat ze uitkramen. Dus dat, dat, dat is dan mijn, even, mijn persoonlijke oh, ervaring, Hendrik. Dat zit ook letterlijk in de tekst. Oh, heerlijk, the, uh, ja. De tekst zegt... My friends, they think the same... and we never argue or fight. En dan zegt hij... Sometimes I try to break up my bubble... and then he said... But it's hard to talk to people... when they think in black and white. Ah, ja, ja. Dat is een ding. Dan, dan buk je uit je bubbel en dan praat je tegen iemand anders... en dan denk je... oh. Dus het valt niet mee om, dat, uh, om, om tegen die anderen te praten. Maar ja, we zouden het wel moeten doen met snel. Is... Ja, ik denk dat de wereld er dan ook een stukje beter door wordt. Ja. In dat opzicht. Het, het, het valt niet mee. Als je, je had het net over dat dierkantje. Het valt niet mee om het te doen en om, om, om ja. dan open te blijven staan. Maar ja, hm. daar gaat het nummer over. Ja, nou ja, ik vind het, ik vind het alleen maar goed uh, dat je het juist in deze tijd uh, uitbrengt. Want als ik... Kijk, nou bijvoorbeeld, hoe dat dan uh, laten we even iets politieks uh, erbij pakken. Uh, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, hè? om dan maar even wat te noemen. Uh, er is een man die, uh, die uh, nou ja, die leeft echt in zijn eigen bubbel. En die ander die wil eigenlijk nu weer gewoon dat de boel weer verbonden wordt. Maar dat uh, vereist toch wel even het een en ander, denk ik. Ja, maar, dat, maar er zijn 70 miljoen mensen die leven in die ene bubbel. En er zijn er uh, 80 miljoen in die andere. En het, en, en het probleem is... Dat ze er niet uitkomen. Dat is het lastige natuurlijk. Ja, ja. We willen dat ze, je hoopt... natuurlijk dat ze dat niet met die Biden... een soort van uh, verbinding weer komt. Ik hoop het, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook, maar goed. Uh, ja, maar ik, ik heb er niet veel vertrouwen in. Het zal er een fijne klus zijn. Ja, maar, ja, wij zijn maar gewoon... Uh, twee, uh, twee burgers... die wat dat betreft uh, weinig invloed hebben. Ja, gelukkig jij dan uh, een beetje... door uh, zo'n muziek, uh, zo muziekstuk... Af, uh, af te leveren. Uh, want... Is dat ook meteen wat je ermee hoopt en ook meteen het doel wat je wat je ermee beoogd hebt om mensen daar weer over na te laten denken? Ja, precies. Je hoopt toch gewoon dat mensen eventjes stilstaan. en, en niet alleen denken wat dat is grappig. Ik bedoel, het begint inderdaad van you weet je wel, you you you van die anderen. Ja, wijzen, hè? Dus, ja, ja, en, ja. En, en dan en in het tweede complet dan draait het grip om. en dan denk je van oh shit, ja, nou ja, zo dus is het eigenlijk ook nog eens een keer. Ik ben eigenlijk zelf ook zo'n type, weet je wel? Dat, dat, is, dat, dat is, juist dat wat ik hoopte dat mensen inderdaad er even over na gaan denken. En denken van jongens, het is niet alleen die ander. Ik ben ook zo. Ja, ben jij eigenlijk ook iemand die uh, graag uh, jezelf in de spiegel aankijkt. En uh, denkt van, uh, en ook ben jezelf afvraagt, ben ik wel zo goed bezig? Nou ja, ik, ik, ik, ik zal heel eerlijk zeggen, ik zou het vaker moeten doen. Ik, als, ik, als ik mijn muziek schrijf, dan, dan denk ik over dit soort dingen na. En dan komt het er ook uit. Maar in, de dagelijks, in, in je dagelijks leven... Je doet je ding en je vergeet het gewoon vaak, weet je wel. Nou ja, het is ook makkelijk natuurlijk. Het, staat, het wordt ook letterlijk in die show gezegd, weet je wel. Uh, ja. uh, I live inside my bubble and it feels so out of sight. My friends, they all think the same and we never argue or fight. En zo is het natuurlijk ook. Je gaat met je eigen mensen om, je eigen clubje. Hmm. Veilig, aardig, gezellig. En dan stap je eruit en dan ja, moet je ook het lef hebben om even om te staan en de andere te lullen. Ja, ik, ik vind het, ik bedoel... De, de intentie is het, maar ik doe het gewoon te weinig... en ik denk dat iedereen het te weinig doet. Ja. En daarom is een, is een song natuurlijk wel fijn... want dan heb je een uitlaatklep... en dan hoop je dat veel mensen het, het luisteren... En, en horen en snappen wat er gezegd wordt. En denken van, nou ja... kijk, als iedereen maar één dag één stapje erbuiten doet... Hm. Nou, dan ben je al een stuk verder. Dat, dat lijkt mij ook. Uh, uh, ja, nou ja, goed. Even over de muziek die, die erbij... want je giet het ook in muziek... Uh, toen ik uh, na dat interview bij, uh, bij jou uh, bij Zwaardwissen uh, heb beluisterd... Uh, uh, werd er ook uh, min of meer gezegd ja, dat je het zo jammer vindt... dat er te weinig aandacht is voor de stijl van muziek uh, die, jij, uh, die jij maakt. Ja, ja, ja maar dat komt... De, deze song is trouwens iets meer iets, iets rockier. We zijn eigenlijk heel erg beïnvloed door bands uit Manchester, Engeland. Mm -hmm. En dat is een, dat is een soort, die, we noemen dat Madchester. En, en wij noemen het zelfs, wij noemen het zeg maar onder Nederlands Madchester. Ja, Madchester, ja, dat, uh, dat was het woord. Dus, dus dat, ja, dus dat gebruiken we telkens. Maar het is een soort op het randje van, het is heel dansbaar, maar het is wel rockmuziek, weet je. Ja. In Manchester waren een aantal van die bands die, dat, die er veel bestaan trouwens nog steeds. Happy Mondays. Stone Roses, nou, die zijn uit elkaar, Primal Scream, uh, Charlotte, dat is allemaal super lekkere groove, maar ook, ja, uh, ja, ook rock. En, uh, en in Nederland is, is die scene eigenlijk altijd heel klein gebleven, jammer genoeg. Ja. En, nou, we we hebben dit jaar, denk, begin dit jaar, waren Stereo G's in Nederland, en daar zijn we ook altijd fijn van geweest En dan stonden we het voorprogramma. Hm. Ja, gelukkig trekken die nog steeds volle zalen, maar het is heel, heel eigenlijk, jammer. Ja, uh, maar, uh, ja, nou ja, goed, de, jullie vijf albums. Dan denk ik, hebben die andere platformen dan zitten slapen of wat dan ook? Of, uh, uh, ja, kijk, ik, ik bedoel, wij hebben dus het stokje... Dankzij Willem de Waard van Zwaardvies hebben we dat uh, overgenomen. Want, ik uh, bedoel, ja, wij vinden het ook uh, lekkere hey, super cool. muziek. Super cool. Ja. Hartstikke bedankt in ieder geval voor die aandacht. Nee, super cool. Nou ja, nou, hebben jullie allemaal zitten slapen? Ik, ik, we, hebben wel, we hebben echt wel, onze albums hebben goede reviews gehad... Uh, onze optreders krijgen altijd, uh, nou, heel veel, we, we hebben gemiddeld 4,5 ster uit 5, dus het gaat als het uh, Ja, nou ligt alleen, alleen dit jaar uh, stil, dus dat is een beetje lillig. Uh, we hebben zelfs ook uh, die, van een platenmaatschappij, kleine Nederlands platenmaatschappij, kleine Amerikaanse platenmaatschappij, hebben die al mee een tijdje. Die kregen, degene die, die, die, die, die ons getekend had, kreeg ruzie met de directie, nou, toestonden, contracten, rechtszaken, weet ik het wat over, nou ja. Dus er zijn wel dingen geweest. Uh, ja, ik denk ook wel dat je moet een beetje geluk hebben en je moet, uh, je moet denk ik ook uh, iemand, iemand eigenlijk achter je hebben die heel veel uh, energie erin steekt om je te pushen. Ja. ja. De wel ander haalt niet. En in de tussentijd hebben we gewoon heel veel lol ook met onze muziek en onze optreden. En uh, overal al gestaan is het een dik feest, dus uh, ja, wat dat betreft, wat ja, moet je klaar. Ik weet het niet. Als we nou muziek hadden gemaakt of hadden we van muziek moeten leven, hadden we nu een probleem gehad. Ik denk het ook. Uh, <laughs> en, uh, en gelukkig hebben we dat allemaal niet, dus uh, dat scheelt allemaal weg. Goed, we gaan hem uh, draaien. One Way Street van Lemmen. You live inside your bubble and you don't hear what I say.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 We dismiss and we tweet, we hide a mystery, we don't listen, we don't grieve, we condemn and we beat, we complain, we delete, we're self-obsessed and we cheat, we don't talk, we don't meet, we shout and compete, we dismiss and we tweet, we hide a mystery, we don't listen, we don't grieve, we condemn. I'm Klinkt totaal anders als uh, het vorige werk van de Bohems... dat, uh, dat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Uh, van Vicente Park. Dat is een uh, stevig nummer. Maar deze is zeer aangenaam. Je zou hem uh, zelfs ook uh, nog in een uh, programma uh, op de woensdagmorgen kunnen aantreffen. Dat heb ik al eens uh, al gedaan. Want zeer, zeer luisterbaar. Het uh, laatste nummer van uh, de Bohems. Would you? Waarmee we ook weer aan het einde zijn gekomen van deze Alternative FM. En volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe aflevering. En of er dan ook weer nieuwe dingen in zitten, dat zullen we gewoon af moeten wachten. We sluiten af met Fabiana Dammers en Under Milkwood. Tot volgende week. Starfall, and dreams pass by. Mazes of colors in this place.